Zeker 50 mensen die op de lijst van de 500 rijkste Nederlanders stonden, zijn het slachtoffer geworden van de bende. De buit was volgens het OM in totaal vele miljoenen waard. Begin deze maand werden bij een grote actie 15 verdachten aangehouden voor een reeks inbraken in het hele land. 9 van hen zitten nog vast. Een aantal bendeleden had de website van Quote als startpagina. En ook een pagina op de site van de Quote waar te lezen is waar de meeste miljonairs wonen, was populair bij de verdachten. De regering van Colombia heeft er geen bezwaar tegen als het Nederlandse varklid Tanja Meijer aanschuift bij het Vredesberaad. Dat zei de woordvoerder van de regeringsdelegatie vandaag. Wij gaan niet over de samenstelling van hun delegatie, zei hij. Begin deze week reageerde de regering nog geërgerd op het besluit van de vark om Nijmeijer op het laatste moment aan de delegatie toe te voegen. Ook zou de regering het vervelend vinden dat een buitenlandse Kereliastrijdster meepraat over een strikt Colombiaanse kwestie. Een kleine duizend mensen zijn ziek geworden door het eten van zalm... die was besmet met salmonella. Het RIVM maakte vandaag bekend dat er nog eens 400 meldingen zijn binnengekomen... van mensen die klachten hadden na het eten van zalm van het visbedrijf Foppen. Drie mensen zijn overleden als gevolg van besmetting met de salmonella-bacterie. Eind vorige maand werd gewaarschuwd dat de besmetting was gevonden... in gerookte zalmproducten. Sinds juli zijn mensen ziek geworden. De bron van de besmetting is een fabriek van Foppen in Griekenland. In Brussel spreken regeringsleiders al sinds het begin van de avond... over een rapport van voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad. In het stuk stelt hij ingrijpende veranderingen voor. De regeringsleiders hebben het onder meer... over een gemeenschappelijk toezicht op de Europese banken. Ook praten ze over een mogelijke aparte begroting voor Eurolanden. Premier Rutte zei bij aankomst in Brussel... dat hij niet ziet in zo'n eurobegroting, omdat Nederland dan weer meer zou moeten afdragen aan Europa. Tijdens de top, die twee dagen duurt, worden nog geen knopen doorgehakt. Dat gebeurt waarschijnlijk pas op een nieuwe top in december. Het Amerikaanse internetbedrijf Google is flink onderuit gegaan op de Amerikaanse beurs, nadat cijfers over de omzet te vroeg werden gepubliceerd. Het aandeel dook bijna 10 procent in de min en daarop werd de handel in Google-aandelen een paar uur stilgelegd. Het aandeel sloot uiteindelijk met een verlies van 8 procent.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 Kapitein Schettino heeft zich in de Costa Concordia-zaak verdedigd voor zijn handelen. De kapitein zei dat hij heeft voorkomen dat er meer slachtoffers zijn gevallen... door het cruise-schip naar de kust te sturen nadat het op een rots was gevaren. Maar volgens het OM was het de wind die het schip naar de kust dreef. Bij de ramp met het cruise-schip kwamen 32 mensen om.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 Het weer bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe regen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgenochtend in het noordwesten eerst nog een regen. In de middag wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt vrij warm met 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden.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 Oostenrijk, uitpakken en meer beleven. Kom naar Gastijn voor een heerlijke ski- en thermenvakantie. Live erbij in Ski Amadee. Kijk op Austria.info. Vlucht boeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Chris Keijnen. Een deel van de Kunduz-missie is opgeschort... omdat de Afghanen zich niet aan de afspraak hielden. Gingen ze met onze opleiding toch een beetje buiten Kunduz lopen schieten? Flauw hoor. GroenLinks heeft even wat anders aan zijn hoofd... en meteen misbruik van de situatie maken. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen van deze donderdag... Een Europese top. Je hoort er wel eens wat over de laatste jaren. We hebben er vanavond weer eentje te pakken voor u... en hij zal vast ook wel weer beslissend zijn. Maar dat vragen we straks aan correspondent Tijn Sade... en aan economische columnist Peter de Waard van de Volkskrant. En morgen gaat het land naar de stembus... waar zich de afgelopen weken een kleine politieke soap afspeelde... rond ex-premier Schotte Curaçao. Hoogleraar Caribische Studies Gert Oostindie en Angelica Paris... zeg maar de Curaçaose Marielle Tweebeken... schijnen straks hun licht. En Bram van Meulen... Voor een nieuwe televisieserie, De Grenzen van Turkije. Ook hij is straks hier. Vlak voordat we om vijf voor twaalf bellen om te vragen hoe dat nu precies zat tussen Pindela Para en Sylvia Christel. Maar eerst het. En we hebben live muziek van Boy. En dat bestaat dan weer uit twee meisjes. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag 18 oktober. Poging nummer 21. De euro moet gered en alle leiders van de Eurolanden zitten weer bij elkaar. Om te bedenken hoe dat dan wel moet. De voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, heeft wel een idee. Een speciale begroting voor de eurozone, een Europese minister van Financiën... en vooral veel politieke macht naar Brussel. Maar dat gaat premier Mark Rutte veel te snel... We moeten oppassen dat we niet dadelijk uh, vanuit snelheid fouten maken die 20 jaar geleden zijn gemaakt, die we op dit moment bezig zijn te corrigeren. Toch zullen de ideeën van Van Rompuy vandaag en morgen op tafel liggen. Evenals Europees toezicht op de banken. Daar willen Frankrijk en Duitsland haast mee maken. Maar opnieuw houdt premier Rutte de boot nog even af. Ik kan geen ja of nee zeggen tegen voorstellen die niet uitgewerkt zijn. Het enige dat niet besproken lijkt te worden is de situatie in Griekenland. Terwijl de demonstranten in Athene vandaag toch voldoende lawaai maakten om de aandacht te trekken. Binnenkort komt de zogeheten Troika met het allesbepalende rapport... over de stand van de opgelegde hervormingen in Griekenland. Dat rapport kan het land de volgende de, het volgende deel van de toegezegde noodhulp bezorgen... of verder de afgrond induwen. Premier Samaras ziet het met vertrouwen tegemoet. Voor je het weet is Griekenland een groot succesverhaal. I'm here to tell you that from a contemporary tragedy, Greece is already transforming itself to what I can promise you will be a success story. De Europese top duurt twee dagen en de verwachting is niet dat er verregaande besluiten zullen worden genomen. In het licht van die Europese miljarden stelt 1,6 miljoen niet zo heel erg veel voor. Maar het Openbaar Ministerie wilde er toch een punt van maken. Dat bedrag namelijk kreeg oud-gedeputeerde Ton Hoijmaier volgens het OM voor bewezen diensten. Het gaat hier om ambtelijke corruptie op ongekende schaal, Vals het in geschriften en het witwassen van honderdduizenden euro's. Hoijmaier is volgens de OM dus zo'n beetje de corruptste politicus die er ooit in de lage landen heeft rondgelopen. Eens luisteren wat hij daar zelf over vindt. Ik ben onschuldig, ik heb dit niet gedaan, uh, wat met mij verwijt. Het is op zijn zachte slecht onderzoek. Hij heeft bouwbedrijven niet aan bouwvergunningen geholpen. Fort is geen huisbankier van Noord-Holland gemaakt en geen tonnen witgewassen. Dat krijg je in de politiek namelijk nooit voor elkaar. Nou, in ieder geval denkt iedereen blijkbaar dat je alles alleen kan beslissen. Terwijl, of je nou gedepedeerd of wethouder bent, je kunt nog geen potlood alleen bestellen. Er zijn minstens duizend ambtenaren voor nodig. De bedrijven die Hoijmaier zouden hebben omgekocht... staan overigens niet voor de rechter. Dat komt misschien later nog, zegt het OM. En dan mogen we het woord historisch weer eens gebruiken. De rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering... zijn namelijk begonnen aan nu al historische vredesbesprekingen. Want vrede, dat willen ze zeker. Maar vrede betekent het silenst van de fusiles. De gesprekken begonnen vandaag in Oslo, maar die gaan alleen over wie er precies met wie gaan praten, wanneer en waarover. De echte onderhandelingen beginnen dan straks op 15 november op Cuba. En misschien is daar wel de Nederlandse tulp de bloem uit de bergen, de vertegenwoordiger van de arme Colombiaanse vrouw Tanja Nijmeijer bij. En de Colombiaanse regering vindt het inmiddels geen probleem meer... wanneer euh, de vark Tanja wil inzetten als internationaal boegbeeld... bij die onderhandelingen. Over internationaal boegbeeld gesproken... Sylvia Christel is overleden. Op 60-jarige leeftijd is ze euh, doodgegaan aan de gevolgen van kanker. Kunstenares, fotomodel, vriendin van Hugo Klaus, schrijfster, maar vooral filmster. Vijftig films maakte ze. Maar iedereen zal maar één rol onthouden. Juist die van Emmanuel. En dat is na al die jaren ook wel goed zo. Nu heb ik maar besloten om er dankbaar voor te zijn. Weet je, want dertig jaar later, nadien, kennen mensen je nog? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Nieuws uit de krant vanmorgen, gelezen door Freddy van Tijn. Ex-gedeputeerde Ton Hoijmaijers zegt dat hij wordt geofferd. De Telegraaf schrijft hij dat hij dat tegen de journalisten zei... in de wandelgangen van de rechtbank in Haarlem... waar de eerste zitting vandaag plaats had. Hoijmaijers wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen... valsheid in geschriften en het witwassen van een kleine vijf ton. Wat de Telegraaf ervan vindt, blijkt uit de kop boven het stuk. Hoijmaijers speelde de vermoorde onschuld, staat er. Wanneer een patiënt bij beginnende dementie direct wordt ondersteund door een persoonlijke begeleider, blijven patiënten veel langer thuis wonen. De kosten van een duur verpleeghuis worden daarmee uitgespaard. De Volkskrant schrijft dat zorgverzekeraar VGZ dat constateert. Die deed onderzoek in Noord-Holland-Noord, waar persoonlijke begeleiding al tien jaar functioneert. Uit het VGZ-onderzoek blijkt dat de kosten voor dementiezorg in Noord-Holland gemiddeld bijna 50.000 euro per patiënt lager zijn dan elders. Het voorstel in het belastingplan van de commissie van Van Dijkhuizen om de gifteaftrek af te schaffen is slecht onderbouwd. Dat zeggen twee hoogleraren. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de hoogleraar Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... zeggen dat het voorstel van Van Dijkhuizen is gebaseerd op onderzoek dat mede door de VU is uitgevoerd voor het ministerie van Financiën. Maar de conclusie die die eruit trekt klopt niet, volgens hoogleraar Schuit van de VU. De politie moet makkelijker en vaker informatie kunnen delen met de sociale dienst. Dat vindt de Haagse wethouder van Sociale Zaken Kool. Hij noemt als voorbeeld een arrestant bij wie de politie geld en dure spullen aantreft en die een uitkering heeft. De politie moet de vondst dan kunnen doorgeven aan de sociale dienst en die moet de zaak kunnen uitzoeken. In Den Haag zijn al successen behaald met multidisciplinaire projecten waarin politie, justitie, gemeente, belastingdienst en uitkeringsinstanties gegevens mochten uitwisselen. Het Nederlands Dagblad vat een toespraak samen van de vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Hein Donner, onder de kop. Rijkdom zit kerk in de weg. Het probleem van het christelijk geloof in de westerse samenleving ligt in zijn relevantie, zegt Donner. Veel mensen zien niet meer dat het geloof antwoorden heeft op hun bestaansvragen. Donner zei dat bij de presentatie van een nieuwe christelijke dogmatiek dat is een systematische doordenking van het christelijk geloof. Volgens de voorzitter van de protestantse synode... is de nieuwe dogmatiek de basis waarover iedere theoloog... in zijn kerk dient te beschikken. In de Telegraaf het verhaal van broer Ger en zus Rina. Die twee plaatsen extra hebben gekocht in het graf van hun moeder... om daar later zelf begraven te worden. Als Ger een decennium na dato een bezoek brengt aan het familiegraf... ziet hij onder de naam van zijn moeder plots een verse naam gekerfd. De naam van zijn broer Hans, die 35 jaar lang spoorloos is geweest. Mijn verdwenen broer had mijn graf ingepikt, zegt Ger. Nooit zocht hij contact met onze moeder. En nu ligt hij in haar graf. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu live muziek. Ik had ze al aangekondigd. De band Boy, bestaande uit twee meisjes. Tweeten, Valeska Steiner en Sonja... Milena Glas, dat klinkt behoorlijk Duits. Dat klopt ook, want de een is Duits en de ander is Zwitsers. Maar ik heb begrepen dat ik met Sonja Nederlands kan spreken. Ja, een heel klein beetje. Een heel klein beetje. Nou, dan ga ik een heel klein vraagje stellen. Hoe komt dat zo? Omdat ik tien jaar geleden in Arnhem uh gestudeerd heb. -huh. Basgitaar en... Dus uh, het is heel lang geleden. Ja. Nou, klink, klinkt ja. nog behoorlijk goed. Oh. Waarom, waarom gaat, uh, ga je naar Nederland om basgitaar te spelen? Kan oh. je dat beter in Nederland dan in Duitsland? Um, ja, omdat daar meer plaats voor studenten is, denk, denk ik. Okay. Aan de hogeschool, Ja. Terwijl wij altijd denken dat ze in Duitsland de cultuur zo hoog hebben zitten. Veel beter ja, hoger dan bij ons. dat klopt wel. Maar ja, <laughs> ik denk in Nederland... Nee, nee, ja, maar in Nederland is veel meer plaats. En zij zijn een beetje opener of... Ik het niet. Okay. <laughs> nou, laat horen wat je geleerd hebt in Arnhem. Hoe heet jullie, <laughs> ja. jullie ja. eerste nummer? Uh, uh, drive, darling. Okay. Boy. You close I can't kunnen best klappen. Goed, doe ik het toch weer alleen. Hartelijk bedankt. Dat was Boy. Uh, u kunt ze zometeen nog een keer horen. En als u ze wil zien... Uh, morgen volgens mij in de Heineken Music Hall... in het voorprogramma van Katie Mellua. Zometeen nog een nummer. Alvast bedankt. Uh, in Brussel zijn de Europese regeringsleiders dus weer bij elkaar. Uiteraard gaat het over de crisis. Grote vraag. Zit de boel nu nog altijd muurvast... of beweegt men langzaam naar elkaar toe... Tijn Sade is in Brussel. Goedenavond, Tijn. Goedenavond. Ja, nou, uh, de 21ste hoorden we net. En uh, uh, meestal wordt het uh, <laughs> iedere keer de top der toppen genoemd. Dat heb ik deze keer nog niet gehoord. Is het een mindere top, dit? Nou, dat heeft er dan nou vooral mee te maken dat de echte acute crisis, de crisis op straat in landen als Griekenland en Spanje, en de verdere aanpak van de problemen daar officieel niet op de agenda staan. Het is echt een top waar er wordt gediscussieerd over de verbouwingsplannen van Europa. Een heel technocratische discussie eigenlijk. Die verbouwingsplannen waar raadspresident Herman van Rompuy de regie over voert. Nou, voor de zomer is hij daar al mee aan de slag gegaan. Het zijn de inmiddels fameuze bouwstenen die de eurozone moeten stabiliseren en Europa ook crisisbestendig moeten maken. Mm -hmm. nou, dan heb je, ja, Ik zal het toch maar even kort opzommen. Dan heb je het over strenger toezicht op banken in een bankenunie. Gezamenlijke strenge afspraken over elkaars begrotingen in een begrotingsunie. En, eh, nog vergezichten, gezichten, maar toch langzaam aan bewegen naar een echte economische en politieke unie. Maar ja. Het begint allemaal, dit hele verhaal, bij de bankenunie. Nou, en de eerste stap daartoe is weer dat de leiders vanavond concreet worden over hoe dat bankentoezicht is eerst wordt georganiseerd en wanneer dat er moet komen. Nou, de een heeft wat haast, Frankrijk bijvoorbeeld. De ander, Nederland, heeft nog heel veel op- en aanmerkingen... en staat een beetje op de rem. Ja, want je zegt, uh, daar gaan ze vanavond dan concreet over worden. Maar ik zag premier Rutte vandaag zeggen... dat hij alleen maar vragen had voorlopig. En geen beslissingen ja. ging nemen. Nee, precies. Ja, dat is een ingewikkelde positie waar, waarin Nederland zich toch heeft gemanoeuvreerd. Ja, Je moet het eventjes toch de context zien. Alle voorstellen waarmee zo'n raadspresident Van Rompuy komt, hè, die, kom, die, die komen eigenlijk euh, altijd uit de hoofdsteden zelf. Vaak dus uit Berlijn en Parijs. toch de Franse, Duitse, de Duits-Franse assen. Nou, dat is ook het geval nu met euh, bijvoorbeeld een nieuw, euh, nieuwe extra in te voeren begroting voor de eurozone. Dat is nou zo'n ja. voorstel wat op tafel ligt. Hè. Nou, Het is wellicht uh, het resultaat van, uh, van een akkoord tussen Duitsland en Frankrijk... die over heel veel zaken fundamenteel uh, het helemaal niet eens zijn. Duitsland met Nederland uh, wil bijvoorbeeld dat Brussel landen... heel direct gaat aanspreken op hun begrotingsbeleid. Frankrijk is een beetje zuinig uh, op zijn soevereiniteit. Die ziet dat niet zo zitten. Mm -hmm. Maar Frankrijk wil weer heel veel vaart maken met die bankenunie... want dan komt er in de nabije toekomst een garantie voor het spaargeld... van alle Europese spaarders. Maar ja, daar wil Duitsland weer een beetje op de rij gaan staan. En ook Nederland dus. Nou, om elkaar een beetje uh, ja, tegemoet te komen. Uh, ze komen dan uh, in zo'n dossier wel een beetje bij elkaar. Toont Duitsland zich nu mild enthousiast over zo'n nieuwe begroting uh, voor de euro. Een beetje een noodinstrument extra. Maar Allah heeft Duitsland gedacht. En daarmee komt Duitsland dan de socialist Hollande tegemoet die daarmee graag thuis komt. Uh, nou ja, in ruil moeten de Fransen dan weer wel slikken dat er echt streng begrotingstoezicht komt. En nu jouw vraag: waar staat Nederlands? Nou, dat volgt normaal Duitsland. Maar ja, Duitsland zit eigenlijk met die afspraken met Frankrijk en aan uh, Rutte om uh, vanavond hier aan de vergadertafel uh, toch uh, keuzes te maken. Nou, hij heeft al gezegd, ik vind het eigenlijk allemaal maar Vlaamse denkpistes. Ja. Van Raadspresident Van Rompuy. Dus ja, ik, ik denk dat het hier achter mij uh, in het gebouw van de Raad stroefjes verloopt. Stroefjes. Oké, okay, dankjewel. Uh, ZD in Brussel. Peter de Waard, economisch columnist van uh, de Volkskrant, zit hier in de studio. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Uh, wat, het, het, het woord wat ik, uh, wat ik even niet meer zo heel erg hoor is, is crisis. Uh, is de crisis voorbij, de Europese crisis? Dat beweert uh, pre president Hollande, maar dat is zeker niet het geval. Uh, het is, op dit moment is de druk eventjes van de ketel. Mm. Dat kan je zo zeggen, de rente die Spanje hè, en Italië en ook Griekenland op hun, uh, ja, hun staatsleningen moeten betalen... is wat teruggelopen van 8% naar 5%. En dat heeft te maken met wat de Europese Centrale Bank onlangs heeft besloten... om de staatsobligaties van die landen te gaan opkopen. Ja. Dus beleggers voelen zich weer een beetje veiliger die obligaties te gaan kopen... want ze weten zeker dat uh, ze ze weer verkopen aan de Europese Centrale Bank. Ja. Dat is eigenlijk de reden dat op dit moment ja, de druk van de ketel is. En dan is er altijd weinig besluitvorming in uh, Brussel. En is dat dan uh, uh, handig van de, de Europese leiders dat ze meteen ik zeg het maar even, in mijn eigen woorden... weer een beetje achterover gaan zitten en niet zoveel haast meer hebben? Of schiet dan morgen de rente meteen weer omhoog als er niks besloten wordt? Ja, dat, nou dit keer verwacht de markt eigenlijk niks. Dus de rente zal morgen niet omhoog uh, schieten. Maar het is natuurlijk wel het geval, want uh, premier Rutte zei net uh, van... Uh, ja, we moeten niet snel beslissen. Maar als je nu weer wacht en je besluit helemaal niks... dan moet je volgende keer over twee maanden misschien weer in paniek beslissen. Dus paniekerig een besluit nemen. En dat is eigenlijk nog veel riskanter dan snel beslissen. Ja. En ik denk dat dat... Uh, natuurlijk wel het geval is dat je steeds hier zo'n, ja eigenlijk zo'n cirkel dat ze rondgaan. Dus uh, ja, er komt een Europese top en uh, ja, er wordt iets besloten en dan lijkt de crisis voorbij. En dan langzaam komt de crisis weer terug en dan worden de politieke leiders zijn weer van plan wat concessies te doen. De uh, Europese Centrale Bank gaat weer wat doen en daarna gaan ze zich rustig weer een beetje achteroverleunen tot het weer opnieuw begint. En dan begint. komt de crisis weer terug. En dan en, komt de en dan dan ze in paniek besluiten. En dan moeten ja. ze in paniek besluiten. Ja. En dan zijn ze ineens, wordt het allemaal ja, toch heel, uh, heel soepel, wordt ja, gedaan. Toch, toch, uh, en uh, Tijn, Tijn had het daar ook al over. Uh, zit er wel wat beweging in tussen, tussen Frankrijk en Duitsland? We hebben de Duitse minister van Financiën, Schäuble, de laatste tijd gehoord. Die wil ook een Europese minister van Financiën eigenlijk. Um, Merkel, daar was de afgelopen jaren de kritiek op. Die beweegt helemaal niet. Die begrijpt de urgentie niet. Die doet niks. Die lijkt, Duitsland lijkt toch meer te bewegen op het ogenblik, of niet? Ja, het belangrijkste is natuurlijk wat gaat er gebeuren met de problemen van de zuidelijke landen. Hè? Ja. wordt daar weer geld aan gegeven dit is allemaal toch een beetje een schijnvertoning... een structurele oplossing die je heel lang kan uh, ja, vertragen en temporiseren. Maar echt de beslissingen worden natuurlijk in december gewoon genomen... als natuurlijk weer een besluit moet genomen worden... over extra hulp aan Griekenland. Wat staat dat? dat nu eigenlijk op de agenda? Nou, dat staat officieel niet op de agenda... maar er wordt natuurlijk in de wandelgang al heel veel over gesproken... want er ligt natuurlijk wel een rapport klaar van die Trojka... Hè, de beroemde trio van de ECB, het IMF en de Europese Unie. Ja. En die hebben natuurlijk een oordeel gevergd, ge geveld over de Griekse bezuinigingen. Ik las vandaag in de krant dat ze uit zijn met de Grieken. Ja, natuurlijk zijn ze eruit. Dat rapport is bekend. En eigenlijk is het natuurlijk wel duidelijk wat gaat gebeuren. De Grieken krijgen gewoon meer tijd. Ja. Maar dat moeten ze eerst verkopen. Dus ja, dan moeten ze weer naar een achterban thuisfront verkopen. Dus nou roepen ze van hele nationalistische dingen. Van we komen voor onze mensen op. Zoals premier Rutte dat doet. En dan kunnen ze over twee maanden kunnen ze weer wat, uh, ja, wat concessies doen in Brussel. Als er echt belangrijke dingen aan de orde zijn. Ja, maar dat probleem van die uh, zuidelijke landen, uh, is dat is dat op te lossen zonder de beslissingen te nemen die nu in uh, Brussel op de agenda staan. Want die, die noodsteun voor eventueel andere landen, Spanje en zo... die komt er pas als er echt een beslissing over dat toezicht genomen is. Hè, over dat bankentoezicht. Ja, dat is, op, uh, dat is wel zo. Uiteindelijk zal er natuurlijk gewoon een federale staat of zo moeten komen... als je het probleem echt wil oplossen uiteindelijk. Maar ja, is de achterban dat in is Europa het, het daar... Het uh, Nee, dat is het grote probleem. Ja. Maar met hulp kom je er alleen ook niet. Want Griekenland komt nooit terug naar een... ja, die moeten de staatsschuld terug brengen tot 120 van het BBP. Dat lukt nooit! met alleen hulp of de economie moet ineens gaan exploderen van groei. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus het enige alternatief wat er uiteindelijk is structureel... is een Europese federale staat. Maar dat kan alleen maar stapje voor stapje voor stapje worden gezet. Het, blijft, zijn er... het blijft die echte nachtprocessie ja. eh, twee stappen vooruit... één stap achteruit, anders kan het gewoon niet in Europa. Nee, ik denk dat er nog 210 toppen dan nodig zijn. Ja, maar die federale staat komt er uiteindelijk wel. Of de euro. Want we uh, hebben of... nu gezegd, de Grieken gaan er niet uit. Merkel heeft gezegd, Griekenland blijft erin. Als jij zegt de enige oplossing om dat te ja. bereiken is een Federaal staat. Nou, dan komt hij er dus. Dan, dan, dat, zou, dat zou kunnen komen. Het zou toch op een gegeven moment als de politiek niet te verkopen is. Dat de hele euro toch weer implodeert. En dat er toch uiteindelijk de, de, de Griekenland eruit gaat. En dan waarschijnlijk ook Spanje en, en Italië. En misschien blijft er nog iets als een euro over. En dan worden dan weer ook weer nieuwe problemen in. En dan is Frankrijk ja. 65% van zijn nationale inkomen kwijt. bijvoorbeeld. Dat is toch dat... niet te behappen. Economisch. Nee, dat is ook zo. En daarvoor zijn de, de, de partijen worden natuurlijk. Wordt, alles wordt erg vloeibaar. Als de crisis natuurlijk weer op een gegeven moment op een hoogtepunt is. Nou, dan gaan we daar weer op zitten wachten. Dan gaan we daarop zitten wachten. En dan komt weer de top, der toppen, der top, der toppen. <laughs> Oké, okay. nodig van we jou weer uit. Dankjewel, Peter de Waard. En we gaan nog een keer voor vanavond terug naar Boy. En ik heb nog. Eén vraagje, dat is jullie vast nog nooit gesteld. Twee meisjes, waarom boy? Ah, moet ik dat nu in het Nederlands uh, in antwoord geven? Of <laughs> Deutsch, in Englisch, ah, of no, en Franse, um, uh, of in we, het Europees, mag ook. <laughs> uh, we were, maybe you can answer it. Uh, I, I, if why, I understood it, I don't, I'm not sure why if I understood. Boy. Why boy? <laughs> um, uh, yeah, well, we, it took us a long time to look for a band name, uh, as probably every band. And uh, we were looking for, for a word that describes us well or has a lot to do with us. And we didn't find anything that we really liked. So you took the opposite? So we just went for the opposite. <laughs> okay. Very <Yeah>. simple. <laughs> yeah. What's the next song? It's called Little Numbers. You're calling for the moon To release me from the longest afternoon I've rearranged parts of my living room But time is hard to kill since I met you I'm looking at the cars that drive on by While spring is making promises outside red cars are quite rare i realize and then i wonder which color you like seven little numbers baby they could be a start seven little numbers baby i Watch the sky change to a darker blue I can't think of another thing to do and every song just makes me think of you because the singer sounds as if she was longing as if she was longing to seven little numbers baby they could be a start seven little numbers baby I know yours by Baby, they could make a change. Seven little numbers make a fire, out of this flame. Whoa, oh, all the pretty things that we could be. Whoa, oh, I feel you in every heartbeat. Whoa, a rebel in a dream that could come true. These numbers could be lucky for you. Wall, and every wall, tell me, is there a cure for me at all, for me at all? Tell me, I read your name on every wall, and every wall, tell me, is there a cure for me at all, for me at all? Whoa, oh, all the pretty things that we could be, whoa. A raffle in a dream that could come true these numbers could be lucky for you Boy was dat, bestaande uit Valeska Steiner en Sonja Milena Glas. En dit nummer, Little Nummers, ik heb het nog even nagekeken... is inmiddels meer dan zes miljoen keer bekeken op YouTube. Ongelooflijk. Morgen in het voorprogramma van Katie Mello in de Heineken Music Hall. Na politiek gezien roerige maanden op Curaçao zijn morgen daar de kiezers aan het woord. Want dan worden er parlementsverkiezingen gehouden op het Caribische eiland. De vraag is natuurlijk, wat gaan die verkiezingen het eiland brengen? Ik heb aan de telefoon Angelica Paris, zij is journaliste van Telenoticia... oftewel het uh, Curaçaose NOS-journaal. Goedenavond. Goedenavond. Hoe maken jullie het daar in Nederland? Sorry? Hoe maken jullie het daar in Nederland? Met ons gaat het ontzettend goed. Maar hoe gaat het eigenlijk met jullie? Want er is nogal wat uh, gebeurd. Hoe is de sfeer op het eiland? Spannend. Ja? Uh, veel verrassingen. Maar wat heel belangrijk is dat morgen een heleboel mensen gaan stemmen. Ja. En dat is een van de grootste verrassingen voor de verkiezingen van morgen. Want je weet nu al dat er veel mensen gaan stemmen? Ja. De laatste dagen heeft de Consejo Supremo Electoral... wat dat wij hier noemen, de hoofdstem of de, de um, um, Electoral um, Advisory Council het heel druk gehad. Yeah. Een heleboel mensen zijn geweest om hun uh, kaarten op te halen om te gaan stemmen. Er waren lange rijen, er is veel interesse om te gaan stemmen. En natuurlijk, we zijn allemaal heel enthousiast om de resultaten van morgenavond. Yeah, nou, dat Dit is... jaar wordt. Dit jaar wordt gestemd op papier, niet met uh, de machines. Dus de telling zal even veel langer duren. Oké. Okay. Dat weten we vanaf nu. En uh, tussen wie kunnen er eigenlijk, uh, kan er eigenlijk allemaal gekozen worden? Hoeveel partijen doen er mee morgen? Er zijn een totaal van acht partijen. Ik zal ze even opnoemen, maar niet in volgorde, ik zal ze gewoon opnoemen. Ja, doen we denk, maar. het is de MFK van uh, Xperme Verte Schotten. Ja. Paar van mevrouw Emily de Jong Elhage, Pueblo Soberano van Helmut Wils, País van Alex Rosaria, BP Laboral, dat is een combinatie van twee partijen, de ja. Democratische Partij en de Partido Laboral, ja. met George Hernandez als leider, Frente Obrero Liberación 30 de mee met Anthony Godet, Partido Nacional de Pueblo met, uh, van de heer Humphrey Gavelaar, Man met uh, ex uh, minister Charles Cooper. Goed. Ik ga even naar uh, hoogleraar Caribische studies Gert Oostindie die in een uh, studio in Leiden zit. Goedenavond, meneer Ja, Goedenavond. Ja, u hebt uh, die partijen natuurlijk allemaal in uw hoofd. Ik heb ze zo gauw niet kunnen opslaan. Maar Wie zijn de kan twee, me eens wie zijn de twee ja. grote tegenstrevers morgen? Uh, nou, was het maar zo dat er maar twee partijen waren die ah. waar het hard over gaan? Er zijn er wel een stuk of wat meer. Maar in ieder geval, de partij van Schotten is belangrijk. De partij Pueblo Soberano van Wilhelm uh, van Wiels. Een beetje naar links partij belangrijk. Ja. Ja, ja, en dan heb je ook nog die, die Pais, die is dan nieuw, uh, die is ook belangrijk. Het lijkt er een beetje op dat aan de ene kant Par en Pais... dat dat uh, zeg maar de wat gematigde kant is. En die MFK en die Polo uh, Soberano... dat zijn uh, de, de, de huidige uh, of de, de voormalige regeringspartijen... Ja. Uh, die willen graag terugkomen samen met een man. Die zouden weer gewoon op de oude voet willen doorgaan. Ja, en wat, en Onder wat, andere in Nederland hoopt dat dat niet gebeurt. En wat is nou eigenlijk de tegenstelling tussen die, die, die twee blokken zoals u ze nu omschrijft? Dus dat ene van de, de nu uh, uh, afgetreden premier uh, Schotten... waarvan Nederland ja. liever niet ziet dat hij terugkomt... Ja. En, en de par die eigenlijk heel lang de macht heeft gehad hè, op Curaçao. Wat is eigenlijk de essentiële tegenstelling tussen die twee blokken? Uh, politiek op keurzaal gaat vaak niet over uh, dingen die zo heel erg ideologisch zijn... maar vaak veel meer over persoonlijke dingen. Mm. Maar wat, wat je wel echt als een onderscheid ziet is dat die paar bijvoorbeeld... die heeft uh, vrij goed met Nederland weten samen te werken... ook in de aanloop naar, de op, he, naar het ontbinden van de Nederlandse Antillen. Uh, dat zou die pais waarschijnlijk ook wel kunnen. Uh, die, terwijl aan de andere kant partijen als van Schotten, die MFK en dat, dat, die partij van Wils, Puerto Soberano, die zijn toch eigenlijk wel heel sterk anti-Nederlanders. En, en, en die zijn ook door de ontwikkelingen de afgelopen paar weken alleen maar meer anti nederlands geworden. En dat zou, stel dat die winnen... zal dat, uh, dat binnen het koninkrijk uh, de zaak alleen maar uh, verder complex maken. Ja, en nou, nou, nou lees ik ook steeds dat er uh, op Curaçao... Uh, geen kloof tussen burger en politiek bestaat... wat dan goed nieuws lijkt. Maar dat wordt in, in, dan in die zin bedoeld... dat eigenlijk de hele politiek, u hint daar al een beetje naar... Uh, bestaat uit, uit min of meer persoonlijke banden... tussen kiezer en gekozenen, uh, cliëntelisme enzovoort. Geldt dat voor beide kampen... Uh, in, in even sterke mate of heeft er een meer schone handen dan de ander? Nou, keletalisme is niet per se vuile handen... maar uh, ik denk wel als je kijkt naar uh, zoveel mogelijk populistisch opereren... dan zit de, die partij van Schotten en die Polo Soberano en zo... hebben dat veel, veel sterker dan de par. Dat is een van de redenen waarom de par uh, wat minder populair is geworden de afgelopen tijd. Mm -hmm. uh, ja, kijk, de, dat populisme is natuurlijk wel heel kenmerkend voor Keurshoutse politiek. Is ook riskant, hè. De, de, dat hebben we de afgelopen twee jaar ook wel gezien, hè, van waar een, een minister-president was die uh, uh, bij uitzicht de populistische kaart speelde op welke wijze dan ook. En ja. een van de dingen die dan erg goed helpt, is laten zien dat je niet bang bent om, uh, om een uh, grote mond tegen Nederland op te zetten. Dat ja. heeft hij dus ook goed gedaan. Ja. Heeft hem ook geen windeieren gelegd, maar heeft de samenwerking met Nederland erg uh, lastig gemaakt. Ja, maar uh, nu, nu, nu spelen er allerlei kwesties, met name rondom premier Schotten, hè, beschuldigingen van contacten met de maffia. Vandaag weer een, een, een kwestie van een, een auto-ongeluk waarbij die een ja. vreemde rol gespeeld zou hebben. Er is een wet aangenomen dat ministers gescreend moeten worden. Beter dan dat in het verleden uh, ja. gebeurde. Stel nou dat Schotten wint en dat hij niet door die screening komt. Uh, wat, wat voor situatie belanden we dan in? Eh... Uh, als hij wint, dan komt hij waarschijnlijk niet door die screening, zou ik gaan zeggen. Als ik, als ik lees, gewoon alleen maar afgaan op wat in de kranten staat, dan is hij zo in de problemen dat dat voorspelbaar is, dat, dat die screening lastig wordt. Dat geldt ook voor een aantal andere mensen in zijn omgeving. Uh, dan zullen zij in eerste instantie geneigd zijn dat niet te accepteren. En dan zeggen waar moet je je mee? Nou, dan kan het koninkrijk, lees Nederland, kan, ja. zeg, nou ja, kan zijn... maar we gaan jullie echt niet accepteren. Dan hebben ze altijd nog de ruimte om mensen uit hun directe omgeving... Uh, in, dat, in datzelfde kabinet belangrijke posities uh, te geven. En dan geven. op de achtergrond en, dan, de en op de achtergrond dan gewoon mee, een partijtje mee te blazen. En gaat Nederland dus, dat accepteren? Uh, dan heeft Nederland weinig andere keuze om dat te accepteren, hè? want uiteindelijk hè, volgens de statuut, dat is grondwet van het Koninkrijk, heeft Cursau recht op een eigen bestuur. Hè? Wat je dan wel zal zien is dat Nederland op allerlei manieren zal proberen eh, beter mee te kijken dan de afgelopen twee jaar is gebeurd. Oké, okay. mevrouw Paris, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Wie denkt u dat er gaat winnen en wie wilt u dat er gaat winnen morgen? Ik zal niet over mijn wil hebben. Als journalist dat doe, ik, doe ik dat nooit. Maar denkt u maar, dat er gaat winnen? De verrassing van morgen wordt zeker Pais van Alex Rosata. Want uh, zoals de campagnes gevoerd werden de laatste twee, drie weken. Um, Pais die lijkt een nieuwe zucht te zijn. Een nieuwe voor zucht. Voor de politieke scenario. Ja, een. Dat... een, een een andere manier van dingen kijken op Curaçao. Dat lijkt me een en... heel, heel fijn perspectief voor u daar op Curaçao. Ik wou dat wij en... hier in Nederland ook een nieuwe politieke zucht kregen. We moeten het hierbij laten helaas, mevrouw Paris. Dank u wel. Is goed. I'll be yours until the sun no longer shines yours, yours until the poets run out of pride In other words, until the end of time I'm gonna stay right here by your side And do my best to keep you satisfied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 Dat heette Baby, I'm Yours, voor zover u dat nog niet begrepen had. En het waren de Arctic Monkeys. Volgende gast hier in de studio is Bram Vermeulen. Zondag namelijk begint er een nieuwe VPRO-serie... waarin hij de grenzen van Turkije langs heist. Dag Bram. Goedenavond. Onze correspondent ook in Turkije. Oh, ja. um, je hebt twee jaar geleden al een serie gemaakt over uh, Turkije, zonder dat ik het vervelend bedoel. Maar waarom nu alweer een serie? <laughs> nou, Omdat het nog niet klaar was. Uh, okay. ja, in Turkije uh, vorig jaar, april, was het was eigenlijk een soort uh, Turkije voor dummies. Uh, want dat was, dat was ik ook. was ook een relatieve nieuwkomer in Turkije. En Je kwam uit Zuid-Afrika en begon Ja, zeven jaar uh, Afrika. En uh, nou maar eens gaan kijken in dit land of we dat een beetje kunnen begrijpen. Dus toen hebben we heel veel grote thema's behandeld. Maar ik kwam er dit jaar eigenlijk achter dat ik aan de grenzen moest zijn van Turkije... om het land te, te kunnen begrijpen, omdat die grenzen van Turkije zo in beweging zijn. Ik bedoel, uh, ja, we horen natuurlijk vrijwel dagelijks wat er allemaal aan de Syrische grens gebeurt... maar tegelijkertijd beweegt het ook enorm aan de Iraakse grens, aan de Griekse grens, op Cyprus... Uh, en dat hebben, zijn, uh, hebben we ze daarmee? Uh, ja, dat zijn Syrië, de vier, de vier afleveringen die we bespreken. Cyprus en Griekenland, ja. ja. Um, en eigenlijk uh, zijn dat fascinerende plekken... omdat uh, je een land vaak uh, leert kennen... omdat we het definiëren eigenlijk aan de hand van wat we niet zijn. En mm -hmm. daar zijn die grenzen voor. Land, eh, grenzen maken landen. Eh, door, omdat er een grens ligt kunnen we zeggen... hier wonen wij en daar de anderen. En, je kunt eigenlijk leren over de Turken, hoe die zich verhoudt tot zijn buren. Zo leer je ook Turkije kennen en tegelijkertijd denk ik dat je aan de grenzen van Turkije ook heel veel over ons kunt leren. Want dat, dat was een vraag die ik heb. Uh, Syrië, daar weten we inmiddels uh, mede dankzij dit programma uh, het nodige van. Wat ja. daar op het ogenblik aan de grens gaande is. Uh, Griekenland, daar komen we zo meteen op. Want het gaat over de eerste aflevering, gaat daarover, die heb ik gezien. Ja. Uh, maar wat, wat is voor ons het belang van de grens met Cyprus of de grens met Irak? Nou, uh, om met het laatste te beginnen. De grens met Irak uh, is het Koerdisch gebied. Uh, en Eigenlijk merk ik dat uh, koerden een beetje een onderwerp is... waar uh, mensen niet zo heel veel over willen horen. Maar het beweegt daar elke dag. Uh, we zijn op een gegeven moment in een, in een dorp... waar uh, eind december uh, 34 jonge tieners om uh, um zijn gekomen bij een bombardement door het Turkse leger, dat waren smokkelaars. Dat waren uh, mensen die eigenlijk de grenzen van Turkije helemaal niet erkennen Omdat Koerden zowel in Turkije als in Irak, als in Iran en in Syrië wonen. Mm -hmm. Dus die grenzen die in 1920 zijn getrokken, die bestaan eigenlijk niet. Uh, en van daaruit, uh, kijkend naar uh, die grenzen van Turkije... Ja, merk je eigenlijk dat ze ook daar niet bestaan. Dat is niet alleen door de Koerden die te worden erkend, maar bijvoorbeeld ook door het Turkse leger niet. Dat bijna dagelijks aan de andere kant van de grens ook bombardeert... om de PKK daar te bestrijden. Um, ja, het is ook een, een, een grens die eigenlijk voortdurend in beweging is... maar heel weinig in het nieuws. Wij ja. werden daar s ochtends wakker in het dorp. En daar werden we wakker met het dreunen van de bommen. De helikopters vlogen de hele nacht over die heuvels heen... en bleven maar schieten, terwijl dat nauwelijks nog het nieuws haalt. Vergeten oorlog. En vergeten oorlog die zo gewoon is geworden... dat zelfs de kinderen er niet meer van opkeken. Ik liep s'avonds door dat dorp in, het was pikdonker... Uh, een bom valt en dan beginnen ineens alle, alle vogels te kwetteren. Uh, en dat hoort eigenlijk bij zeg maar ja, de sfeer van zoals het dorp is. Uh, het, het komt niet eens meer in het nieuws en volgens mij daarom ook zo belangrijk... om juist op die plekken stil te gaan staan. Ja. Dan die andere grens waar de eerste aflevering over gaat. Laten we even naar een fragment uit die aflevering luisteren. Hoi. We are from Dutch, uh, Dutch crew, Television Crew. Jullie zijn Nederlanders. Oh ja, ja we zijn Nederlanders. Oh, ja. Dat is fijn om te weten. Jullie zijn van Frontex. Ja, jullie zijn Frontex. Dus je hebt de hele nacht uh, langs de grens gereden. Ja. Yeah. En? was het druk, dan kan ik voor de rest geen uitlaten. Daar kun je niks Goedemorgen. over zeggen. Goedemorgen. is goed. Goedemorgen. Heb je goede Goedemorgen. nacht gehad? nacht gehad. Was rustig aan de grens. Was rustig. Nou, wel? Ja. Ja, nou, ja, we zien het wel. Succes. Nee, okay. okay, tot, tot later. Ja, de grieks turkse grens. Daar gaat ja. de eerste aflevering over. Wat doen die Nederlanders ja, daar? Ja, doen die Nederlanders daar? Nou ja, het, het, het, het, het uh, grensagentschap Frontex... Uh, heeft daar uh, in 2010 allerlei extra agenten uit Europa naartoe gestuurd. Omdat die grens... Het Europese Griekenland... grensagentschap. Ja, is ja, omdat die grens tussen Griekenland en Turkije... natuurlijk een Europese aangelegenheid is. Het is de plek waar dagelijks honderden vluchtelingen overheen komen. Die vluchtelingen eindigen, omdat er geen binnengrenzen meer zijn in Europa... uiteindelijk in alle delen van Europa. Dus ze zijn daar permanent aanwezig. Dus we stonden daar inderdaad ochtends om zeven uur klaar. En daar kwam de Koninklijke C langs. Maar een fascinerende plek, dit dorp waar we staan. He, dat is echt letterlijk. Je hoeft alleen maar de camera op het statief te zetten op hetzelfde punt. Ochtends om zeven uur komen de, de oude Griekse mannetjes hun koffie halen. En... Na een half uur komen ze daar echt letterlijk de grens overgelopen. Ik heb het gezien, ja. Het is ongelooflijk. <laughs> en met een hoeveelheid. En, en de tragiek tegelijkertijd. Dus ook dit is eigenlijk iets wat je wel eens hoort. In de, kort, in de kortkolom van de krant leest. Maar als je daar een aantal dagen doorbrengt. hoe gigantisch dit probleem is. Ja, ja want ik vond het. Ik, ik heb hem dus gezien. En um, je komt op een gegeven moment in contact met een groep. die inderdaad daar gewoon aankomt lopen. Over een weggetje. Dat dorp in. tegenover het terras in de Berm gaat zitten. Syrisch gezin met kinderen. Een paar Afrikaanse jongens. Ja. zijn net een rivier overkomen zwemmen. Ja. Um, het, is een, het is een behoorlijk emotionele uitzending. Wat deed ja. dat met jou, die ontmoeting? Ja, wel veel. Uh, ook omdat ik uh, daar besef... behalve dat je die, die kinderen ziet... Uh, behalve dat je later in de uitzending ook ziet... Uh, de, de plek van waar de mensen liggen die het niet gehaald hebben... die verdronken zijn in de rivier. Een schedel ook, die jullie gewoon vinden in het gras. Ja, ja um, uh, wat eigenlijk het meeste met me deed uh, gebeurde eigenlijk na de uitzending... Uh, toen op 6 september het nieuws binnenkwam... van een, een boot die was vergaan voor de, de, de kust van Izmir... Uh, 61 mensen verdronken, vooral vrouwen en kinderen. En in die boot kwamen eigenlijk alle drie de grenzen bijeen die we hadden bezocht. Het waren namelijk Syriërs en dat niet alleen, het waren Syrische Koerden. Ze konden niet in Syrië blijven omdat de jongens waren opgeroepen voor de dienst van Assad. En ze wilden niet, ze konden niet in Turkije blijven omdat Koerden daar niet veilig zijn. Ze konden niet meer over land naar Europa reizen omdat Europa daar nu een hek heeft gebouwd... en zoveel extra agenten heeft gezet. En dus stapten ze in die septemberochtend uh, op, een op een boot die al op aan het zinken was terwijl ja. ze hem nog aan het inladen waren. Ja. Dat, en, en toen dat nieuws kwam, toen zag ik ineens al die grenzen bij elkaar komen en kreeg daar kippenvel van. Ja. Omdat ook dat een, een kort bericht, maar is uh, in ja. de krant. Ja. Tegelijkertijd krijg je de indruk uit uh, jouw uh, verslag daarvan dat. De grens op zijn zacht gezegd aan de Turkse kant niet zo verschrikkelijk goed bewaakt ja. wordt. Is dat ook een beetje verraak ja. van de Turken voor de manier waarop wij ze behandelen? De ja, dat jaren? heb ik de indruk van wel. Kijk, officieel is de lijn van de politieman daar. Wij bewaken die grens omdat Europa ons dat vraagt. En Tegelijkertijd zie je dat Europa wil het voortsluiten, sluiten, hek bouwen. En Turkije heeft tegelijkertijd de grenzen wagenwijd opgezet en met meer dan 70 landen de visumplicht afgeschaft. Ja. Dus je kunt moeiteloos vanuit Syrië, vanuit Libanon, vanuit Jordanië naar Turkije reizen. En soms uh, voel ik dat alsof het een pesterij is voor het feit dat Turkije, dat nou al zes, zeven jaar kandidaat, lidstaat is van de EU, Turken nog steeds in de rij moeten voor een visum oh. als ze naar Nederland willen reizen. Ondanks bijvoorbeeld dat rechtbanken dat al van hebben gezegd dat ze oh. dat niet meer hoeven. Het is een beetje Europapest. Maar willen ze nog wel bij de EU? Want het verrassende ja. is dat aan het eind van jouw uitzending zit een jongen die teruggaat uit Griekenland, ja. waar hij eerst uit Turkije naartoe was gevlucht. Teruggaat naar Turkije, omdat daar meer werk is dan in ja, Griekenland? Ja, ja, Gaat daar toch, toch veel, veel beter? Nee, <laughs> niet alles. Nee. Kom op, het is 50 minuten. <laughs> nee, de, de crisis in Griekenland, inderdaad... Uh, het was een, een, een jong uit Bangladesh, Pakistan, geloof ik... die zei, er ja, is, is gewoon geen werk meer. Ik ga terug naar Turkije, want daar is de economie nu aan het boemen. Uh, en dat is echt fascinerend, want Turkije dat eigenlijk... als een soort spin in het web zit met al die crisis... aan de Europese kant en de Syrische kant... Daar moet je toch een serie over maken. Ja, nee, ik, uh, ik, ben, ik ben na het zien van de eerste aflevering... al heel blij dat je dat gedaan hebt. Uh, aanstaande zondag, eerste aflevering dus over de grieks Turkse grens. Op Nederland 2, hoe laat? Tien voor half negen. En, en het heet De Grenzen van Turkije, gewoon. Heel nou, simpel. Heel simpel. Dankjewel, Bram van Meulen. Het is vijf voor twaalf. Sylvia Christel overleed gisteravond op 60-jarige leeftijd... en werd vandaag herdacht met verhalen, foto's, film en geluidsfragmenten. Waaronder dit, waarin een heel jonge Christel uitlegt... hoe zij als fotomodel de weg naar de filmwereld wist te vinden. Door het telefoonboek van Amsterdam te nemen... en daar staat onder de P van de La Para een telefoonnummer. ook van het productiekantoor, en ook bel je op, dan zeg je... Dag, ik ben die en die zo oud en wil graag met je praten over de mogelijkheid om bij een film te komen. Zo heb jij het ook gedaan? Ja. Dus het is heel simpel. Aan de telefoon vanuit Paramaribo, nu degene over wie Sylvia Christel het hier heeft. Filmmaker Pim de Parra. goedenavond. Goedenavond. Is het, echt, is het echt zo gegaan, Pim? Ja, ja, ja, zeker. Ik heb, het zelfs, uh, ik heb dat zelfs in een boek dat ik toen heb gepleegd, uh, mijn autobiografie. Prins Pim, Pim, ja. Overdenkingen van een levensgenieter... Ja. heb ik dat eerste gesprek tussen ons uh, vastgelegd. Ja, want hoe ging dat? Ik bedoel, zij belt jou en... Uh, nou, het was wat hier, was zij? ik heb het boekje even genomen. en ze, ja. zei, uh, um, ze vroeg met Pim de Lappara, ik zei nog steeds... ze zegt, daag, je spreekt met Sylvia Christel. Ja. Ik zei, Sylvia Christel, je naam klinkt goed voor een film. <laughs> ze zei, dat vind ik ook. Maar waarom doe je er niets aan? Vroeg ik waaraan. Ze zei, aan mijn naam en aan mij waarom bel je me niet? Zei ik, kennen wij elkaar dan? Ze zegt, jij bent toch die filmregisseur? Zeg ik, ja. Zij zei, waarom ontdek je me dan niet? Ik ben de beste. <lacht> Waarop ik zei, ik heb nog nooit van je gehoord... maar je naam klinkt mij opeens zeer bekend. <lacht> en, oh ja, en zo, en zo ging dat. En toen? ja? Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt... en zijn een week later op kantoor gekomen... samen met een vriendin. En daar was toen ook... Wim Verstappen. En, uh, nou ja, dat heeft zich toen uh, goed ontwikkeld hey, als want, vriendschap. Want, want zag je toen inderdaad meteen dat ze geschikt was voor de film? Ja. Nou ja, toen, ze, uh, kwam, uh, toen ik haar aan was ze dus 19 jaar oud. Ik yeah. was 32. Yeah. We waren pas uh, dat jaar miljonair geworden dankzij de film Blue Movie. En yeah. ik, nou ja zij, uh, ja, zij bood zich aan. Ze was lang, slank, uh, blozend, jong en ze loenste wat. En ze had deze prachtige mond. En ja, uh, zij wilde een rol spelen en uh, dan dacht ik, nou, geen probleem. Zo heb ik in Frank en Eva, Living Apart Together, heb ik uh, speciaal op haar een uh, bijrol geschreven. Uh -huh. Het is heel vermakelijk, want zij bleek zo'n succes. En ze was zo fotogeniek dat de film Frank en Eva... Met in de hoofdrollen Hugo Metzers en Willeke van Ammerooi... Dat hij eigenlijk dankzij Celtia Christel naar erg veel markten is verkocht. Zoals Japan en Frankrijk. <laughs> nou, dat, dat, dat was dus een, een buitengewoon fortuinlijk telefoontje. Um, jullie hebben elkaar ook, zal ik maar zeggen, beter leren kennen daarna. Hoe, hoe, ga, ja, ja, ja. hoe ga jij je haar herinneren? Uh, ik zal me maar altijd blijven herinneren aan een, aan een zeer vrolijke, pittige dame. Uh, Waar ik veel plezier mee heb beleefd. en die heel veel durf heeft betoond. en die we allemaal in Nederland toch nog onderschatten. als je ziet met wie ze allemaal heeft gewerkt. Van Roger Fadim tot uh, Claude Chabrol. Tot, nou ja. ze heeft met erg veel uh, filmmakers kunnen samenwerken. Uh, haar, haar moeder, Tante Piet. die was ook jarig op mijn verjaardag. 5 januari. en. ach, uh, ik, ik geloof dat. ik ben blij dat ze, dat ze uit haar lijden is verlost. Heb je recent nog contact met haar gehad? Uh, nee, de laatste, recent, nou, de laatste keer was drie jaar terug... Toen zij, op mijn, uh, toen zij in Utrecht kwam kijken naar de laatste film die ik hier had gemaakt... Het laatste verlangen. Ja. Bij de dood van uh, Olga Madsen... Uh, dat was het laatste contact dat ik via mijn dochter Bodil nog met haar heb gehad. Ja. Oké, okay, Pim. Dank je wel. Oké. Okay. Ciao, ciao. Dag. Ciao. Vanuit het verre Paramaribo de immer opgewekte en positieve over Sylvia Christel. Dit was met het oog op morgen van deze donderdag. Straks in Casaluna, zometeen na het nieuws van 12 uur... ontvangt Frank Dumosch, cabaretière Brigitte Kaandorp. Zij maakte het liedboek Dit is een meezinger... ter ere van het 30-jarig jubileum van haarzelf als artiest. Met daarin al haar favoriete meezingliedjes. Dit was het oog. Ik wens u een goede nacht. Morgen kunt u weer naar ons luisteren. Dan met Kees Grimbergen.